Voordat de president in een interview excuses maakte voor een omstreden telefoontje. met de. Hij had op dreigende toon geëist dat een kritisch artikel over een privéleding. niet zou worden geplaatst. Het weer en van tijd tot tijd flink wat regen dus. met kans op onweerhagel en zware windstoten. Het wordt een graad of negen. Pas morgen wordt het een stuk droger en rustiger. Dit was het NOS show Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vila op de A4 Amsterdam-Den Haag, 6 kilometer tussen Roelof, Arendsveen en Hoogmade. En ook de A7 Hoorn richting Zaandam, staat tussen Afrit Weide-Worm en Knopend Zaandam, 6 kilometer. Op de A15 Goorkom richting Rotterdam, staat 2 kilometer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je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 I'm Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Uh, ik hoor net van jou dat ik al drie maanden niet geweest ben. Ja, nee, dat klopt. Nou, dan ga ik het toch proberen weer te openen. Uh, er schuiven gelijk al wat heren aan. Goedemorgen heren. Uh, wij gaan eerst een zoals gebruikelijk openen. Het is prachtig mooi weer. Ja, ongelooflijk. Het zou eigenlijk... Waar dit nog? Een, een, een... storm. Ja, het was een heuze storm en nu is het mooi weer. Dat hebben we vanavond zeker nodig, maar daarom aan het eind van het programma gaan we het daarover hebben. Wij beginnen eerst iedereen welkom te heten, zoals wij hier zitten in Hotel Hoogland. Kom gezellig langs voor een kopje koffie. Um, er zit ook een boswachter en de, de jacht op Boswachters is geopend, heb ik net gehoord. <lacht> Wie is er verantwoordelijk voor deze uitzending? Allereerst Yvonne Roosendaal en Ellen Jans die de redactie gedaan hebben. Techniek Roy Halderman, de koffie Tom Hendricks. Hij is weer fantastisch naast mij. Zit hebben. goedemorgen. Goedemorgen ben Zonneveld. En... Om in jouw termen te spreken, mijn uh, wingman is weer terug. <laughs> ja, inderdaad. Uh, het was gezellig in Portugal, maar dit is altijd een leuke om voor te zijn. Ja, wat gaan we allemaal ja, over hebben? Uh, we hebben een heel Don veel programma, Dus we gaan behoorlijk de sokken erin zetten. We beginnen zometeen met de twee heren die al aangesproken zijn. Marcel Meijer en Michel Rietveld. We iets gaan vertellen over de, de Biosbus. Zal wie bus zijn of zo. Nee. Ik ga het gewoon vragen en dan hoor het. Daarna komt Gerard Scholten, die gaat ons vertellen over uh, waar we reden. Oh nee. Uh... <laughs> Ja, waar we reden geniet niet kunnen krijgen. Maar hij heeft uiteraard wat leuks over uh, allerlei uh, excursies in de Waardelijn daar. Ja, uh, daarna hebben we de trekking van de winkeliers. Uh, de, de, de loodjes. De activiteiten, de decemberactie. En uh, vervolgens komt uh, Paul Sfeers over de voedselbank vertellen. Ja, sinds 2007 heeft ook Zandvoort een voedselbank hard nodig. Schande. Ja, het is eenmaal zo. Om... Uh, vijf over komt de dagelbert de Volswijk van de stichting Bijzondere Hulp. Er stond vanmorgen een stukje over in het Haamse Dagblad. Eh, snelle hulp aan mensen die het direct nodig hebben. Ja. En daarna gaan we een beetje beschouwen met wat politieke partijen. Zo even kwart over elf. Wie van die drie zou nou die watertoren gaan kopen? Ja, dat, ik, ik denk de VVD. We gaan het zien. Ja, Ge er komen in ieder geval VVD, CDA en oudere partijen Zandvoort komen binnenvallen om eens wat uh, na te gaan denken over datgene wat ze bereikt en ja. nog bereiken willen. Voor de uh, komende uh, twee jaren in deze raadsperiode. Ja, Dan uh, naderen we het einde van de uitvinding alweer. Uh, ja. We gaan dan nog praten met uh, Juliet schud over anonieme alcoholisten. nodig in deze tijd. Ja. ja. En we sluiten af met uh, Maaike Koper, die wat gaat vertellen over waar jij het net al over had. Ja, de kerst samenzang op het Kerkplein vanavond om uh, 9 uur. Altijd weer gezellig. En zeker met dit weer. Een beetje vuurkorven erbij. En gezellig zingen. Ja, dat is zo. Wij gaan uh, alvast een meezinger. En, uh, een antieke meezinger uh, draaien. Linkers. White Christmas I'm dreaming Of a white Christmas Als je commentaar op handjes, hè? Ja, ja, ja, ja. We kregen iets wat commentaar over het langzame nummer, zodat de, iedereen een beetje in slaap zouden sukkelen. Dus. We zijn wakker. De man verantwoordelijk voor de muziekkeuze min 1, Don de Grebbe, ja, ja, heeft ingegrepen. De laatste klapper gaan we het nog over hebben. Daar gaan we het nog over hebben. Aangeschoven Michel en Marcel. Marcel uitvoerend, Michel de baas ja. van, het, uh, van het geheel. Samen verantwoordelijk voor een heleboel ritjes in Zandvoort. We zien Marcel vaak voorbij komen als zwaaiende met de hoop klanten. Uh, Marcel zien we wat minder. Ja. Ik zit, uh, Omdat? Op de thuisbasis, ben ik. ik het, zit op de het, het regelen en, uh, en doen van de ritten. Ja, ja. Uit, uitermate belangrijk, want anders wordt er niet uh, gereden. Het fenomeen biosbuseren. Vertel eens. Biosbus. Ja. Dat komt uh, van de bioscoop af. Bioscoop? Ja. Oké. Okay. <laughs> <laughs> is... hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik, ik bel op van ik wil naar de bioscoop of, of gaat dat van de bioscoop uit? Of... Wie regelt dat? Uh, de biosgroep, ja, de, die heeft het eigenlijk overgenomen het hele traject van, een, uh, van Connection zeg maar. Um, je hebt een uh, OV-situatie, Dan kunnen de mensen een bepaald ritje doen voor twee kwartjes of drie kwartjes in dit geval, of een euro of 1,50, afhankelijk van het traject dat je wil uh, begaan. En die zijn uh, eigenlijk alleen maar bestemd voor bepaalde uh, mensen die uh, CQ een handicap hebben en daar via de gemeente instantie uh, voor een aanmerking komen. Die kunnen dus uh, in dit geval dan de bios bellen, maar dan moet je eerst toestemming hebben inderdaad van de gemeente of je daar een aanmerking voor komt. Is dat uh, alleen gehandicapt of is het ook een leeftijds? categorie? Uh, dat zijn alle categorieën. Als je dus een bepaalde Stel dat je visueel gehandicapt bent, zeg maar. dat, dat zou kunnen op alle, alle leeftijden. Uh, we hebben ook bijvoorbeeld uh, trajecten wat, wat erbij valt van uh, geestelijk gehandicapten. Maar er kunnen ook uh, mensen bij die uh, diverse keren met, met longproblemen zitten. Of wat dan ook, die dan in aanmerking komen voor uh, dit traject. Dus al deze mensen vragen een, een pasje aan bij de gemeente. En zijn dus dan gerechtigd om jullie te bellen van ik wil naar de bioscoop. Uh, de coördinatie gaat in dit geval dan via de biersgroep. Die heeft dus het totaalproject uh, via het Rijk, hebben ze dat uh, vergaard En die uh, coördineren dat. Die verdelen dat uh, zeer zeker bij, bij zichzelf, maar ook bij de bedrijven die meedoen met dat systeem. In dit geval de dus taxishandel. Mm -hmm. En dan krijgen wij via de fax krijgen wij dan een opdracht van, nou, uh, ga mevrouw die en die ophalen. En die moet bijvoorbeeld uh, op bezoek bij de man in, het, uh, in de Boerenhaven, noem we het op. Nou, dat traject, dat uh, moet wij spreken, uh, als je dat vanuit Zandvoort doet, moet je drie keer overstappen. Nou, als je dat met OV doet, dan ga je rechtstreeks naar de, naar de boerenavond toe, CQ. En dan uh, ja, is het probleem voor die persoon dan niet zo erg als dat je drie keer moet overstappen ja. en dat dagelijks moet doen, heen en weer. Dat is wat anders dan de OV-taxi. Dit is OV-taxi. Dat is OV. Dit is OV-taxi. Maar okay, daar heb je, bij, heb je bij bepaalde contracten die je dan hebt. Bijvoorbeeld met geestelijk gehandicapten. Die dan bijvoorbeeld naar een, een bepaalde inrichting gaan. Of, of CQ-werkgelegenheid. Uh, want dat heb je ook natuurlijk. Die dan daar de hele dag verkeren. En die moeten dan van huis opgehaald worden. En die brengen we dan naar een, uh, nou ja, een, een CQ-werkplaats. Of een, een andere soort uh, instelling. Is dat. Is het een beetje overgaan van connectie naar, de, naar jullie dan? Want die, die deed dat toch? Nee, connection deed dat. En dan krijg je om de zoveel jaar kun je dan uh, wordt dat weer uh, her, heropend in het Rijk, zeg maar. Dan kun je als bedrijf zijn en daar een bot op doen van nou oh, ik wil voor dat ja. bedrag kan ik het rijden. Dat oh, is openbaar inschrijving. Over openbare inschrijving. En in dit geval heeft dus de Bios dat toen overgenomen. En ja, die moeten dan weer zorgen dat het allemaal uh, rijdt en zeil. En daarvoor hebben ze dan weer diverse bedrijven benaderd, zoals de centrale zandvoort. Of wij dus in dat systeem mee willen doen en dan krijg je de verdeelspariteit of via de diersoorten. Dus ik kom bij Mars, tot binnen. Uh, is er veel aanvraag op? Ja. ja? ja wel. Hoeveel, hoeveel heb je er uh, in de week? Nou, het we draaien in de week, een beetje. Ja, dat is, uh, kijk, er, er zitten allemaal zo'n beetje tien uur op de auto en dan heb je ook ja. pauzes erin. En dan begin je om bijvoorbeeld zeven uur en dan, uh, ja, dan vaak dat je dan tot een uur of vijf... Uh, dus ben. je je pauze, maar toch wel continu aan het rijden bent. Uh, het, het, je moet dan wel een combinatie hebben, dan vaak met Ritten. Want het is een kleine bijdrage van de mensen en het uh, totaalpakketje. Dat wordt wel uh, gedichtelijk uh, gefinancierd door Rijk, CQ nu de gemeente. Maar het is niet allemaal dekkend. Dus nee. Dan moet je dan met uh, uh, meerdere mensen in de taxi zijn. dat je naar Haaland gaat of naar de uh, Heemskerk of wat dan ook. dat wil je Ritten rendabel hebben. Ja, je combineert dat met verschillende mensen die, die ergens naartoe ah, moeten. Nou, ja. alles gebaseerd op de combinaties, ja? anders te... Nee, voor 1,50 ga je natuurlijk naar... Uh... Nee, dat is ja, ook niet. Je moet echt die combinatie hebben, anders gaat dat niet. Maar dan moet je natuurlijk wel inzicht hebben in het aantal aanvragen om die combinatie te kunnen maken. Dat is heel belangrijk bij ons. Ja. Die is heel belangrijk. dus En die coördineert dan weer. De dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Anders rijden twee keer met één klant of zo. Oké, ja. dat kun je, dat kun je ook niet doen. Nee, dat gaat niet. Maar ja, er is dus blijkbaar wel een, een, een redelijk grote aan dit, dit soort ritten? Uh, ja, heel sterk, omdat er toch wel veel mensen dan uh, of naar hun kinderen willen. Uh, ik noem het op, eentje. Het zal voor die dan toch om de zoveel tijd even naar de, naar de dochter willen in Heemskerk. Nou, als je dat hier vandaan moet doen uh, voor een oude dame in de tachtig, dan is dat een, een ramp. En dan kun je dat één keer per jaar doen. En nu door dit systeem kun je dat een paar keer per jaar uh, kun je dat doen. En dan kan ze ook bij de kleinkinderen. Dus het is meer een sociale invulling eigenlijk de ja. Wat dat betreft, voelen jullie de belbus dus aan die binnen de gemeentegrenzen blijft voor, voor dit soort uh, ritjes? Niet dat die veel elkaar. Ja, jullie gaan buiten op ja. uh, Buiten en binnen, want er zijn natuurlijk ook diverse mensen die dan een ritje hebben van de Lorenza naar de FOMA. Maar die zijn dan dusdanig slechte been. Uh, die hebben dan een dusdanig handicap dat ze ook de boodschappen bijvoorbeeld uh, niet goed kunnen tillen. Nou, dan uh, pakken wij even die boodschappen aan en dan uh, ja, versuchten. Zorgen we ze dat, ze dat ze binnen zijn met die boodschappen? lastig voor mensen met rollades en zo. Dus hebben we nu dus een en met die je natuurlijk van in ja, je zit beter alles. Ja. Ja, ja. Maar met, met, met de belbus moet je al een dag van tevoren op zijn minst bestellen. Want jullie kunnen het dezelfde dag doen? Nog? Uh, nog sterker, uh, als jij nu een taxi wil hebben voor OV, dan kun je nu later al uh, met de taxi mee. Okay. Ja, dus uh, zo vlot gaat dat. En het, uh, ja, de welwillendheid van het bedrijf zelf is zo dat stel dat je naar het ziekenhuis gaat en niet altijd weet hoe laat je klaar bent. Dan, uh, wordt er nog wel eens dikwijls even daar uh, extra telefoontje aan gewaagd naar ons toe. Dan hebben jullie de orde om ons op te halen? En uh, ja, we zijn al klaar, dus als je een kans hebt om ons eerder op te pikken. Ja, en dat stukje socialiteit en uh, ja, bedrijfsvoering, dat, dat is perfect natuurlijk als dat zo uh, eerder weggehaald moet worden ook. Ja, het is inderdaad een, een, een stukje extra sociale, maatschappelijk betrokken ondernemers, zoals het zo netjes uh, heet tegenwoordig. Ja. ja, wat... en, ja Bijna elk, nou heel veel bedrijven doen er aan mee. Ik durf niet te zeggen elk bedrijf, maar het is natuurlijk altijd mooi dat ook Sandro straksen Centraal daar aan meedoet. Omdat je zelf al aangeeft dat er heel wat behoefte is. Ja. En zeker uh, over die rollators en rolstoelen, dat kost je toch extra vervoercapaciteit. Dat heb, je niet, dat heb je niet zomaar in huis. Nee, dus daar moet je op inspelen. Dus zoals wij gemerkt hebben dat je toch wat oude mensen met rollators en zo ja. hebt. Nou hebben we daar dat we denken, nou we gaan met stationkassen rijden. Dat is makkelijker voor. Want iedere keer anders met die rollators. Heb je ook een, een met een lift voor een voor een ja, rolstoel? Ja? De, de, de rolstoelbussen. Helemaal aangepast. Ja, dat, dat moet je natuurlijk ook vervoeren. Hè? Ja, ja. dat apparatuur moet ook mee, de rolstoelen, de rollators. Ja, ja, dat is wel belangrijk. En moet ja. natuurlijk allemaal veilig zijn. Je kent niet zomaar die mensen moeten wel goed in die bus zitten. Dan zit die achter in de bus. Ja. Goed. Ik denk dat we nu eindelijk weten wat Bios is, Ja. Oh. Nee, het is dus niet Bioscoop. Het is een overkoepelende organisatie die het vervoer regelt voor de mensen in Zandvoort en Omstreken. Uh, eigenlijk een verlengstuk van de OV. De OV. Alleen in een andere organisatie. Mensen moeten contact opnemen met de gemeente Zandvoort. Sociale dienst neem ik aan. Dat die daarover gaat. En anders met Taxi Centrale Zandvoort. Om te vragen ja. hoe kom ik daaraan, Hoe kan ik daaraan deel? Ja, Goed. Ja, heren bedankt. Ja, okay. ja, bedankt voor jullie. Een fijne zijn, ja, natuurlijk, ook een fijne kerst. Ja. Tot ziens. Ja? En wij gaan verder met uh, Golden Gate Quarter, Little De tijd. of de Gerard ze... Schotten. Ze... Ze... Ze... Ze... Dat is, is ook een soort vaste klant hier, een ja, vaste klant, ja, ja. Vast, ja. En elke keer als dat het nieuwe struinen uitkomt, dat nieuwe ja. blaadjes in ja. de duinen, ja. dan, gelukkig ja. mag je even langskomen, je ruikt het hij nog ruikt hij, hij ruikt helemaal naar de en pers. Hij gaat vol met nieuwe excursies, he, heren. Uh... Winter 2011, en deze ja. die gaat eigenlijk pas in, in januari. Ja. Ja. Maar zover zijn we nog niet, Gerard. We zitten nee, nog nee, in uh, nee, <laughs> altijd... midden-eind december, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En ik denk dat Donnie wil nog wel een excursietje meemaken. Ja, maar dit is uh, ook uh, Vol vakanties, uh, kinderen willen misschien ook wel wat. Ja, nou, doen. dat komt heel goed uit, want. Uh... Ja, buiten dat het vanzelf weer fantastisch is in de duinen, het, het is echt winter maar ondanks dat zijn er heel veel wintergassen te vinden Wat is er, en, wat is er dan nu zo speciaal? we hebben het over wintergassen we hebben het al eens een keer over gehad en wie dat zijn ja. Nou, nu is het zo speciaal al die bladeren zijn zo'n beetje van de bomen ja. dus het is, het is echt, die struiken zijn nog over met de bessen, hè. de duindoornbessen zitten er nog aan, de meidoorns de ligusterbessen. iedereen steekt het nu allemaal in kerststukjes maar bij ons groeit het allemaal op 24 300 hectare puur natuur. Ja, maar je mag bij je niks meenemen. Ja, je, mag, je, ja, mag, je, niet, mag je mag niet. Je moet nog staan. Nou, er wordt af en toe wel een stiekem wat ja. gestroopt. Dat noem je ook stropen natuurlijk, ja. hè. en uh, bossen. Dus daar moeten we alle, altijd al let op zijn op die uh, plastic zakjes dat we denken, hey, wat zit daar Kijk je daar wel eens in? Nou, dat mogen we eigenlijk niet, hè. Je mag niet. Uh, als buitengewoon opsporingsambtenaar, je mag niet in de kleding of uh, in zakken maar nou je, je mag alleen vragen. Nou komt er een plastic tasje voorbij en dan steekt zo'n takje met kerstjes uit. Ja, dan uh, maar mensen doen het niet moeilijk hoor. Die, die zeggen dan uh, boswachter, mag ik hem meenemen? Want ik heb ja, natuurlijk mag dat, ja, wel. weet je wel, maar ze moeten niet uh, voor moet de bossen tegelijk ja of voor de verkoop vanzelf. Dat is vroeger wel eens gebeurd, uh. maar dat gebeurt gelukkig steeds in heel vroeger daardoor, he, zag ik ze kniepen zelfs. Ja, ja, die zijn ook mooi te ja, maken eraf teken, ja. en dan van de takken met alleen ja, door. precies, dat staat hartstikke mooi voor een ja, ja. ja Maar dat het hek nog niet zo hoog. Nee, nee, ja. nee nou komen ze er niet meer overeen Ik zie nog wel eens iemand proberen, die blijft er halverwege steken, nou, die laat ik gewoon, uh, die laat ik twee dagen zitten en dan uh, doe ja, je het nooit nou, meer. Dan voel je het ja. Ja, maar goed, wat kunnen we verwachten? Ja, nou, het, het is... Uh, Nog in december. Uh, in december, volgende week woensdag. Dus aankomende... Nee, dat is aankomende woensdag al, hè. Dan uh, is er een kinderexcursie. Uh, woensdag bij de Zandvoortslaan. Start Zandvoortslaan om drie uur. En die heet uh, Bunkers, Botten en Bibberen. Dus het is echt... Ja, het is, het is, het is Bunkers, ja, Botten en Ja, ja, als je gelevervaarlijk zo erg is, het niet. Het is heel, heel erg spannend. En <laughs> die zit er niet helemaal vol, die excursie. Het is, uh, meen ik, vijf euro... Intray. Nou, er staat hier. Uh, ik dat telefoonnummer kunnen we straks wel even noemen ja. waar ze naartoe kunnen bellen. Uh, komt dat nou niet helemaal uit? Dan kunnen ze ook gewoon naar de ingang gaan hoor om uh, woensdag om drie uur. We hebben een speciaal in de kerstvakantie neergezet en we komen inderdaad, we komen we natuurlijk gaan we naar de bunkers daar kruipen we in. Ja. Natuurlijk komen we botten tegen, want ja, er ja. zijn zoveel damheid. En af en toe gaat zo'n beestje ook uh, dood. Ja. En, uh, dus die potten die gaan we dan zoeken. Nou, ja, wat voor bot is het? Is het een. Uh, van een been of is het een stuk van zijn hoofd of uh, wordt het Er wordt een keurige uitleg gegeven ja, het er er, wat er ligt. Over, over, <laughs> over skeletten gesproken, uh, over doodgaande dieren eigenlijk. Het is jullie policy om, als er iets doodgaat, om dat zo te laten liggen? Ja. Dat, dat is de natuur. Dus jullie, ja. uh, als iemand daar aan gaat zitten kluiven, is dat ook de natuur? Ja, dat, dat, dat zien we dus ook ja. mooi. Kijk, we laten hem zelf niet op het pad liggen. We trekken hem zelf wel een beetje achter de bosjes, want in het begin is toch een beetje naar gezicht. en We uh, beginnen altijd zo zelf met met het, het lekkerste, zoals de pens en noem maar op. Dat gaat er ja, eerst uh, allemaal uit. Dat zijn de vossen, neem ik. De vossen beginnen als grootste yes. ja, aas eten, zeg maar. Hè. Maar de buizen en de haven komt komen heel ook. snel. En als je genoeg hebt gehad, komen de eksters en de kraaien. En de, kraaien. de en dat, meeuwen. En, en, en, en de meeuwen, die komen ook wel. Maar dat nee. is meer dan de zeereep. Hè. Ja, ja. Die, die zie je bijna niet meer in de duinen. Hè. Die, die zitten meer hier uh, op de daken. Die, uh, die hebben in de duinen niks meer te zoeken. Door meer? De vossen. Nee. Ja, nee, nee, de, de, de vossen ge... vos hebben ze al een beetje verdreven. Ja, ja. Maar, Sinds hij fors kan zwemmen, zijn ook... Ja, dat kan hij al heel lang, maar als nu hij daar gebruik van gaat maken? Ja, precies. Als hij jong heeft, zwemt hij naar die eilandjes. En daar, dat waren de kolonies van de meeuwen bij ons. En ja, die zijn dus weggedreven. Verdreven. er is dus een duidelijke volgorde in, in aan tafel gaan bij het dierenrijk. Ja, want dat is ook zo mooi, want in die winter je kan je alles nog veel beter observeren. Ik zeg ook altijd tegen de mensen, gebruik je zintuigen, Ga goed kijken, goed luisteren. Neem het verder kijken mee en dan zie je nu in die wintertijden zo mooi naar nou, die damhetten die zijn niet te missen natuurlijk nee, dat, uh, maar ook heel veel wintergasten en uh, en de vos natuurlijk die je voorzien uh, rondloopt ja dus de uh, de de bunkers worden bekeken ja de botten worden bekeken en nu het bibberen en de bibberen is, is, is dat voor de kou of uh? de, de, de kou en de spanning een beetje dat de is spanning ja het ja, gaat om drie uur weg en dan wordt het al een beetje uh, ja we komen beetje... in het donker terug oh. en uh, meestal uh, ik mag hem zelf doen dit keer ook uh, meestal <laughs> lopen we toch wel wat uit <laughs> dan, uh, en als je dan in zo'n bunker, daar ga ik eerst altijd voorop, hè? want er kan wel eens een fossie in zitten natuurlijk, ja. of soms ligt er nog wel eens een zwerver uh, in een van die bunkers. Ja, die, moet ook, die moet ook overwinteren natuurlijk. Ja. Uh, en de bunker vriest het nooit, hè? dat is altijd zo'n uh, 7, 8 graden. Ja, vaste temperatuur hè? Dus uh, ja, die moet ook een uh, verblijfplaats hebben. Dus, ja, heb, heb je dat inderdaad, dat er wel eens een zwerver die, ja. die, die denkt van nou, ja, dit is we een, een lekker rustig plekje hier ja. overwinteren? Maar, uh, maar vooral in de zomer hebben we dat. Ja, nou, in beetje, de zomer kan ik me beter voorstellen als nu. Ja. In de winter niet zoveel, want dan... Uh, Yeah, definitely. Leveren we ze, geven we ze door aan de leger, en hij als ja. Halen. Dat komt wel eens voor, ja. ja dat, dat is geen temperatuur om, uh, om nee, iemand buiten te laten liggen. Die houden het niet nee, in nee, de gegeven moment. Nee, nee. nee. nee. Woensdag dus. Na het bibberen, gaan we naar januari toch? Ja, ja want, want in, in, met een van de twee kerstdagen heeft de IVN ook nog een enorme grote kerstwandeling. En die, dat is, uh, die start bij de OVA's. Maar daar stond nou in de krant niet duidelijk of het nou eerste of tweede kerstdag was. Dus dat durf ik zelf niet te zeggen zeggen, maar ik weet wel, uh, hij startte bij de ingang Oase om 12 uur, uh, één van de twee kerstdagen, nou, dat is dus ja. ook altijd een dus, uh, uh, groot succes. Uh, anders er staat in de Zandvoortse krant zand ook, Ja, ja. Ik, en er staat een telefoonnummer ja. bij. Ja. Dus nou, mocht, mocht het niet duidelijk zijn, dan bel dan dat telefoonnummer van het IVN, ja. voor eerste of tweede kerstdag, voor de kerstwandeling die start bij de Oase. Ja, dat okay. klopt. Ja. Ja, maar dan, dan wil Don in januari er ook nog een keer mee wandelen. Op nieuwjaarsdag gaan jullie wat doen, zie ik. Ja, dat zijn dan met de natuurgidsen. Die starten echt uh, bij, de, bij de bezoekerscentrum, de Oranjecom, En die zijn ook gratis in met de natuurgidsen. Dat zijn onze vrijwilligers trouwens. Over vrijwilligers gesproken, hè. het jaar van de vrijwilligers was het ook. Ja. Nou, wij, wij, wij zijn ze dus ook enorm dankbaar. Hè. We hebben nu elke woensdag hebben dus, uh, een groep van twintig vrijwilligers. Die bestrijdt zeg maar die Amerikaanse vogelenkers. Is het nou nog niet weg? En, nee, die, nee, de, de, de natuur in Nederland, de grootste strop is eigenlijk de Amerikaanse vogelkers. Daar moet... Nou, daar ja. hebben we het al, uh, ik denk al een jaar of drie over, over die ja. vogelkers. Maar is, is dat niet uit te roeien dan? Nee, nee Want... maar bij ons zeker niet. Schapen worden ingezet, vrijwilligers worden ja. ingezet, jullie doen er wat aan. Ja. En, maar bij ons, wij mogen niks met, met uh, gifstoffen doen natuurlijk. Nee, we dat zijn dat we een waterwingebied. Kijk, andere organisaties kunnen nog wel eens met, met, uh, met Roundup of andere, die geven ze een schuikje. Ja. en dan ben je klaar. En, en dan trekt het in de wortels, is hij weg. Maar bij ons moeten we zagen, en nog eens zagen, tot hij helemaal doodgegroeid is, zeg maar. Ja, dus dat blijft erbij. de strijd ja. Uh, ja, tientallen jaren nog. Ja. Nou, ik ben, ik ben zeer benieuwd, want het, het komt steeds terug. Ja. ja. Niet alleen de, de, de, de plantengroei, maar ook het verhaal erover. Ja. Dus ja. Dat vroeg ik mij zo af, ja, dat moet toch een keer ophouden. Ja. Maar die vrijwilligers vinden het toch ja. mooi, weet je Die zijn dan lekker, ja, op, op woensdag, en dan worden ze, ze worden natuurlijk in de watten gelegd door ons, ze hebben de kleding voor ons. En, uh, nee, dat is een groot succes. Daar zijn we ze heel erg dankbaar voor. Ja, het is inderdaad het jaar van de vrijwilligers, dus u mag ze best uh, openbaar bedanken, want ja. zonder vrijwilligers uh, vaart Nederland niet wel. Nee, zeker. Nou En dan, en dan wat, wat ik, ik hoor net, dus, hè, jullie willen ook eens een keer een wandelingetje meemaken. Ja, dan heb ik, ja, dat is eind januari pas hoor. het oh. is wintergasten warm aanbevolen. Dan start ik ook vanaf de Zandvoortselaan. En dan uh, gaan we dus de verboden gebieden in. De infiltratiegebieden. Ja, dat, zijn, dat zijn de mooie, rustige gebieden. Ja, ik ben een keer meegewezen ja. op de fiets. Ik vond het fantastisch oh, daar ja, zo. Dus. Dat is waar die hekken staan daar achterin. Hm. Uh, ja, maar dit, dit, nu gaan we echt het verboden gebied in. Ja, ja. En, uh, ja, daar heb je dus die wintergasten, hè? die wilde zwanen, die, die, die zaagbek, die heb ik van de week ook weer gezien. De brilduikertjes, dus ze zijn er weer allemaal. Ja, dat warm aanbevolen, dat staat ook een beetje op de versnapering die ik daar ergens verstopt heb. Hè? Misschien een van een bloewijntje of zo. Hè? Ja. Dus, daar uh, nou, moeten we maar even kijken, want uh, ja, het kan zomaar heel erg uh, koud zijn. Maar uh, ja, daar heb ik alweer weer zin in. Dat zijn echt de afstanden dat je lekker, ja, een paar uur lekker buiten en uh, genieten van, uh, van de natuur, van de ruimte rust en de ruimte bij ons in de duinen. Misschien nog een mid-winterwandeling met paard en wagen. Ja, dat is, dat is ook een hele mooie. Hè? Dat, die paard en wagen is van uh, Paul van der Stap uit de Zilk. Die hebben wij eigenlijk vast ingehuurd. Voor uh, zomer. gaat hij altijd met uh, paard en wagen naar de heide toe met de schapen. Dus maakt hij zo'n uh, mid-winterwandeling. En dan... Uh, je kunt en, uh, kiezen. Hè, je kan je kiezen. Meegaat, of dat ja. je zelf gaat planen. Dus, dus ik ben benieuwd welke boswachter daarbij is voor de wandeling. Ik, ik, ik kan geen paard in wagen rijden. Nee. Ik kan er wel op een gewone paard zitten, maar met paard in wagen gaat het moeilijk. Maar dan kan jij de, de, de eerste gedeelte, de 10 kilometer wandeling, kan jij dat wel doen? Dat kan ik. De... <laughs> ja, dat ga ik nog redden. Dus ja, zo is er, uh, ja, in heel februari, uh, het buffelen met de boswachter, is het dan ook. Daar is een van jullie een keer mee geweest, ik weet niet. Dat ga, dan gaan we over al die hoge duintoppen heen. En uh, nou, dan, ja, dat is ook uh, 3,5 uur. En gaan we uiteindelijk, uh, uiteindelijk in het museumduin. In die grote bunker midden in het duin. En uh, ja, dat is, dat is, dat is prachtig. Dat, dat gaat over die heuveltop, hè, met al die, die, al die uitzichten. Ja, ja. ja. En dan, uh, ja, ja. Vrachtige uitzichten, uitzichten de... alle kanten op. Ja. Zandvoort, uh, Noordwijk, de, de Zilk zo'n beetje. Ja, ja je, je, ziet, je ziet de Rembrandtstoren zelfs in de, in, in de verte van Amsterdam. En, maar je hebt ook een uitzicht over de hele... Over het hele duingebied. Mooi. De struinen in de verboden duinen... ...dat is dan weer uh, aan het eind. Ja, dat is, dat is dan ook weer een kinderdiscussie ja. dan ga ik mooi... Uh, bij, de, ...bij Pannenland. Hè? Ik probeer het een beetje af te wisselen natuurlijk. Dan gaan we naar Pannenland, binnen, Ook weer in het verboden gebied. Dat is extra spannend. En dan uh, gaan de kinderen struinen. Ze vijvelen. En dan gaan we kijken... ...wat we allemaal tegenkomen. En daar vind je nog... ...bijzondere dingen. Van vroeger ook nog wel. Hè? Daar heb je nog voerakkers... Van, uh, ...van vroeger uit, waar... waar uh, waar de versanten en de reën nog gevoerd werden voor de, voor de jacht. Nou, normaal komt daar niemand, maar wij gaan er dan in met een ja, groep van, van 15 of 20 kinderen om, ja, om daar de, de geheimen van de duin te ontdekken. Ik heb nog even een vraag over, uh, dat valt zo bij me in, hè, want ik zie al die verschillende ingangen. Um, maakt dat nou verschil uh, wie, waar, de, waar de excursie begint of is het overal, overal uh, even enthousiast? Ja, kijk, ja, ik, ik, ik, ja, ik ben een beetje sofenistisch. Sans Voortselaar en ja. de oase, dat zijn mijn ingangen een beetje. Ja. Maar Pannenland is ook een geweldige ingang. Hè, want als je daar aan komt rijden, je bent gelijk midden in de natuur. Ja. Dat, dat is het mooie, ja, mooie van Pannenland. Van Pannenland. En, uh, dus, dus, en bij de, bij de Silk, dat zit er wel in Zuid-Holland. Maar dan heb je, als je binnenkomt, al die adelaarsvarens En uh, aan de linkerkant, het paardenkerkhof heet dat. Hè, dat is nog uit de tijd van Napoleon. Uh, dat daar heel veel paren zijn gesneuveld. En, en, en daar, zijn, daar staan die 500 Drentse heiderschapen altijd. Dus elke ingang heeft, heeft wel wat heeft een moois. En, wel, ja. En, ja, ja. Ze hebben het zo weer veranderd. Ja, ik ja, Nee, nee. Het, het is zo'n enorme lijst. Ik weet dat je struinen nou automatisch thuis kunt krijgen als je ja. lid wordt. Maar als ik een los exemplaar zou willen hebben om toch die, die lijst van excursies te hebben. Kan ik die in Zandvoort ergens bereiken uh, of? Nou, wij, wij geven ze altijd aan de VVV van uh, Sanford. Dat zijn ook onze, ja, daar zijn onze nieuwe ja-kaarten, intrekkaartjes. Daar is alles te, te krijgen ook weer. Hè. Plattegronden. Maar ook, uh, maar ook struinen leggen we daar altijd neer. En je kan bij uh, telefoonnummer, hè, staat hier ook bij, van het uh, bezoekerscentrum. Dat is uh, ja, 020-608-7595. Daar kan je naartoe bellen. Je opgeven voor excursies. Maar als je daar langskomt, kun je gewoon een formuliertje invullen. En dan krijg je hem vier keer per jaar gratis thuisgestuurd. Je hoeft eigenlijk nog ineens echt een ja te hebben of zo. Maar ja, we vinden het gewoon een goede reclame. En uh, we willen mensen de duinen maken hebben. en het duin maken. Ze moeten struin in de duinig, ja. Duinen, ze, moeten, ze moeten lekker kan je, ja, ontspannen. En... Kan je nog eens uitleggen, want uh, in de Zuidduinen. Moet ik betalen? En in de noord niet. Ik, ik, ik hoor daar wel eens wat over. Waar, waar kan ik een kaartje kopen? Uh, hoe zit dat? Ja, je, je bedoelt bij ons, in de Antwerpen- nou, waterlijn ja, maar Aan de, de andere kant. Uh, dan kennen we Duinen niet. Mee precies. Meer. Nee, precies. Nee, wij, hebben het, wij houden het eigenlijk gewoon net op een klein drempeltje. Meer is het, ja, het is, het is, het is 1,50 euro. En een, jaarkaart, het is, een seniorenjaarkaart is bijvoorbeeld uh, 6,50 euro. Ja? Voor het jaar. Nou, ja, ja, het het gaat niet om het geld, het gaat om, nee. om, om, om het verschil. Ja, het, nou, het verschil is die drempel eigenlijk. Okay. Je merkt gewoon dat er toch bij de Kennemerduinen Duinen komt van allerlei... Ja, toch wat Recreatie. ander volk winnen als bij ja. ons. Bij ons. Ja, het, het zijn vanzelf geen doorgaande fietspaden zijn erin. Je hebt vier hoofd. Van de rest is hij goed afgesloten. Er gebeurt ook heel weinig. Hè. Geen, geen, geen criminele... Bijna geen criminele dingen. Ja. En uh, nou, door die drempel die we hebben... Denken we dat we dat zo een Kom. beetje tegenhouden. Ja, ben, het is makkelijk. Als er een producten ligt... Dan, uh, dan gaan we in de kendenbeduinen erin. Dan kunnen we onze praktijken er, voortzetten. Ja, hij komt er. He. Dus uh, ja, ja, ja. We zijn ja, van ja. de week weer met een vergadering... Hier in Zandvoort ook geweest. En, ja, Ik ben er heel enthousiast over. en Wij zijn... Uh, we zijn al gevraagd, hoe moeten we dat nou midden op de zandvoortselaan, hoe moeten we dat nou doen? Aan de ene kant uh, is er intreden, de andere kant niet. Maar ja, daar vinden we nog wel wat op. Uh... Ja, on ongetwijfeld komt daar een, ja, een oplossing voor. Ja, Gerard, we moeten afsluiten. Heel erg bedankt voor je komst. Ja, en uh, nou, graag gedaan. En... Ja, en in uh, januari, februari zien we je weer terug om iets meer te vertellen over de natuur zelf. Ja. Nu waren de excursies straks de natuur dan willen we toch wel een hoop over horen daar kom ik uh, graag weer terug okay. en ik zie iedereen uh, hoop ik met de feestdagen ook in de duinen wandelen en ja uh, ja en altijd wachten nogmaals dank oké we gaan verder met julie garland have yourself a merry little christmas We weer erg rustig met de kerstmuziekjes deze keer uh, doen. Ja, ja, ja. prima je je kerstmuziekje. Een, uh, Merry little Christmas. Ja, ja. het is ook uh, langzaam tijd om naar de kerst toe te gaan, uh, vanavond is natuurlijk het zingen, morgen is er uh, de eerste kerstdag en dan blijkt toch dat de Zandvoort weer uh, groot is. Ja. Helaas moet ik erbij zeggen, Paul. Aangesloten is Paul Sweers van de Voedselbank. Uh, ook wij in Zandvoort hebben een voedselbankje nodig. En dat al sinds 2007, Paul. Ja. De Voedselbank Zandvoort bestaat op dit moment uh, vijf jaar. Vijf jaar geleden hebben we vanuit uh, Aangetakkerk Kerk aan Haarlem de vraag gesteld. Hebben wij in Zandvoort een voedselbank nodig? Wij denken van wel. En het antwoord van Haarlem was, uh, ja, begin Waarom? maar meteen. Waarom vraag je dat aan Haarlem? Uh, omdat Haarlem uh, had al een voedselbank, uh, die had contacten met leveranciers en had een centrale ruimte om uh, producten die ter beschikking kwamen op te slaan en te distribueren. Dus wij dachten, moeten wij dat gaan kopiëren? Dat hebben we niet gedaan. De voedselbank Zandvoort is gewoon een onderdeel van de voedselbank Haarlem. We zijn, om het makkelijk te zeggen, we zijn alleen maar een distributie- en uitgavenpunt. En wij hebben toestemming gehad van de gemeentebestuur om een ruimte om niet beschikbaar te hebben. Dus wij krijgen elke week onze producten uit Haarlem aangeleverd. Wij zijn alleen maar. Haarlem verzamelt voor 220 mensen elke dinsdag een pakket. Als het goed is zo'n 30 producten in een krat. Dat wordt aangevuld door... Diepvriesproducten van een groot landelijk winkelbedrijf. En de Greenery en Horen die levert elke maandagavond een auto vol met uh, groenten in plastic verpakt. Uh, die we bij die pakketten kunnen aan die pakketten kunnen toevoegen. Uh, dus wij hebben geen voorraad in Zandvoort zelf. En zijn de distributie, uh... Wij zijn alleen maar een distributiekanaal. Ja. Maar uh, je had het over 220, dat zijn alle pakketten of zijn dat de Zandvoorts pakketten? Nee, dat zijn uh, alle pakketten. Twee, uh, uh, voor Haarlem en Omstrijden ah, ja. 220 mensen, schat ik op dit moment. En er komen er uh, ongeveer 20 naar Zandvoort. Okay. Dus wij... Ja, ik hoorde net het getal van 17 gezinnen noemen ja. of zoiets. Ja, Zandvoort. ja, het wisselt een beetje. Uh, dus als ik zeg 20 ben ik misschien iets te hoog. Uh, maar het wist met een week, Want sommige mensen die uh, krijgen ineens uh, toestemming om, omdat hun inkomen de afgelopen maand zo laag zijn dat ze het toch inschuiven uh, bij ons. Dus dat getal dat is een beetje variabel. Ja. Ja. Trekken ja, deze dus... mensen zelf aan de bel? Meestal wel, hè? want je moet toch uh, de nood moet toch hoog zijn, Wil je voor jezelf uitmaken, uh, dat je zo weinig middelen beschikbaar hebt om uh, aan je eten te komen. Het is toch een, dat een hoge drempel. Dat je, voor een heleboel mensen ook een drempel, voor een heleboel mensen die ook in eerste instantie een beroep doen op de voedselbank. En dan is er, uh, ja, om iets kenbaar, moet er uh, naar, de, naar de papieren en de girorekeningen en de afschriften gekeken worden. En dat schrikt ook mensen ja, af om... Uh, ik me gewoon op de voorstel? Om met ja. iemand aan ja. tafel te gaan zitten om uh, die stap te doen. Maar die mensen die dat dan doen en waarvan dan blijkt: uh, ja, u heeft inderdaad minder dan, uh, minder dan 50 euro in de week voor eten en kleding uh, beschikbaar. Dan kom je in aanmerking voor zo'n uh, pakket. Ja. Ja, de, de, ik ja. vroeg dat ook sorry. Even, even een vervolgvraag daarbij. Uh, omdat er nog een andere ingang is. is, de sociale dienst van de gemeente Zandvoort. Ja kreeg jullie daar ook aanmeldingen bij? De, uh, ja, dus in, in, uh, in Zandvoort is uh, de oudere begeleidster, uh, uh, Rozo, die uh, Lindeboom. Oh ja, uh, Nathalie Lindenboom. Nathalie Lindeboom, ja. uh, en, en dat soort mensen die in het veld zijn, pluspunt. vanuit Pluspunt. Dat zijn vaak uh, ja. mensen die... Uh, bekend zijn met uh, de, de leefomstandigheden van een heleboel zandvoerders. Ik denk dat je daar je eerste signalen uh, ongeveer wat... Kan, en dat zijn uh, mensen waarvan we ja. de signalen binnenkrijgen. Ja, maar Paul, je spreekt dan over ouderen. Maar in ja, mijn beleving is, is zijn het niet alleen ouderen. Nee. Er zijn het ook één misschien. Ja. Het maatschappelijk werk in het algemeen op het gemeentehuis. sociaal team. Uh, sociaal team uh, vanuit de kerken. Uh, dus gewoon mensen die in het sociale circuit ja. werkzaam zijn of die... Uh, thuiszorg of, of andere dingen uh, echt meebeleven in de woningen en die en die zien uh, waar hulp geboden kan worden nou heb je in het begin al een hebben de, de, de, de aanlevering besproken uh, er, er moeten natuurlijk wel fabrikanten zijn die uh, wat geven bij jullie ja Hè? er moet er moet aanlevering zijn die zijn ja. heel sterk afhankelijk van het landelijke bedrijf van die greenery en noem ze maar op ja. ja het is natuurlijk niet zo dat ze alleen maar overjarig spullen geven we dus moeten goed spul weg hebben. We moeten goed spul. Uh, een van de, de dingen die wij ook zelf doen. Uh, vorige maand hebben we met onze uitdeelgroep, zal ik maar zeggen, een hele zaterdag bij uh, de FOMAR gestaan. De ja. uitdeel werd inzamel. Dat doen we een paar keer per jaar. Uh, dan hebben we buiten een vrachtauto staan. En we hebben uh, 18 november dacht ik. Uh, 61 kratten, achteraf bleek 61 kratten, gevuld met blikken soep, pakken spaghetti, koffie, thee, tandpasta, wasmiddelen. En dat brengen we naar Haarlem, dat komt in het magazijn. En daar worden we weer en Dat doen we elke zaterdag in Heemsteden, bij Albert Heijn, bij de Fomer in Haarlem Noord, op het Californiëplein in Schalkwijk. Dus elke zaterdag staan we ergens. En dat zijn dan producten die gewoon door de, door de burgerij... Uh, dus Voordat mensen de supermarkt binnen gaan, vragen jullie aan jullie, koop wat voor ons, ja, en dan we hebben een, liefst houdbaar spul. We hebben een flyer, en in de flyer staat waar we met name die week uh, belangstelling voor hebben. We proberen ook altijd de manager van zo'n uh, bedrijf uh, zover te krijgen dat hij een stelling bouwt met zijn aanbiedings... Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Dus als, als tomatensoep in de, in de aanbieding is... dan en vragen vraagt, wij komen, kunnen wij volgende maand hier staan? En wat mij betreft, uh, schaft hij een extra vrachtwagen tomatensoep aan die uh, voor een lage prijs de winkel uitgaat. Dat is dan voor al die mensen die iets cadeau willen doen, ook weer een handigheidje om uh, dat product uh, mee, voor ons mee te nemen in de boodschappenkar. Ja, Dat is een gedachte die ik had bij al die supermarktreclames vaak. Tweede artikel, gratis of voor ja, de halve ja. prijs. Ofzo. Ik denk dat sluit toch eigenlijk best wel aardig aan bij... Uh dat zouden wij heel goed... ja. ja, Ik vind dat... Uh, Eén voor jezelf, winkeliers... één voor een ander. Ja. Dat die winkeliers uh, daar ook wat slimmer mee om, moet, om moeten gaan... als je als je ziet... Uh, als op onze op onze flyer staat uh, wasproducten... Uh, en dan zie je... De, de, de wasproducten staan in een flinke hoeveelheid in zo'n winkel... maar dan zie je op zo'n zaterdag... dat dat heel vlot uh, elke keer leeg is, zo'n vak. Dus uh, ja. nee. het kan ook voor de winkelier zal ik maar ja, aantrekkelijk, aantrekkelijk zijn. zijn om de voedselbank uit te nodigen want het, die 60 kratten, die waren anders misschien niet verkocht ja, dat, dat is dat is zeker waar, en als, als je dat in goede samenwerking met, met een supermarktketen kan doen, en dan is het dus aan beide kanten is het heel erg leuk om het te doen en ja. Ja, het ja. gaat allemaal naar, uh, naar het goede doel om het zo maar te zeggen ja. Ja. So, hoe, hoe bepaal je dat je had het net over, uh, we spreken af over producten hoe bepaal je dat? Ja, ja, ja. Uh, ja. Nou, dan ja. vind je ineens dat er waspiddel mensen moeten gewassen worden, dus we hebben waspoeien nodig Nee, we hebben, uh, de voedselbank Haarlem heeft in Haarlem een uh, oude drukkerij ter beschikking. Op de, op de Oost-Vest. En daar hebben we stellingen in gezet. En daar staat soep bij soep, blik bij blik, uh, thee bij thee, koffie bij koffie. Dan dus de, dan kijk je welke rijk leeg is. Dus de, de manager die ziet, uh, ik moet van de week uh, 200 kratten vullen. Dus het liefst heb ik 200 pakken koffie ja. en 200 pakken thee. En heb ik die niet, dan moet ik er dus zorgen dat ik zaterdag aan die 200 pakken koffie, komt, want dus, ja, hij, kijkt, krat, ja, ja, hij kijkt eigenlijk naar het pakket wat hij weg wil geven en wat hij nodig heeft, dat vraagt hij aan jullie om, het actie, om dat, uh, om om te dat aan te vullen ja. en te zorgen dat dat in voldoende mate aanwezig is, zodat er een, een redelijk pakket, die pakketten worden samengesteld op, op basis met een kleurcode, heel ingewikkeld een, een, een, een activiteit in die, in die ruimte, uh, want er zijn natuurlijk kratten die moeten gevuld worden voor uh, een meneer alleen ja. maar er zijn ook moeders met vier kinderen. En alleenstaande moeder. Ja, en dus dat, het, dat krat ziet er heel anders uit. Dat wordt op code, wordt dat... dat uh, wordt op, ja, dat gaat op ja. codes. En, ja, is, en zo worden die kratten gevuld. Er, er zit natuurlijk een hele organisatie achter om, om dat weer eens te regelen. Ja. Het gaat inderdaad van één uh, oude man of oude vrouw naar een alleenstaande moeder met vier kinderen. Ja. Dat is een heel, heel, ja. En daartussen zit, zit van alles. Dat doen een groep vrijwilligers uh, in Haarlem. Die zijn daar uh, van vrijdag, uh, maandag en dinsdag mee bezig. Maar wij hier in Zandvoort bemoeien al Alleen met uh, de distributie op dinsdag hier in het, uh... in het dorp. Ja. Uh, je zegt alleen distributie en ik wil het even uh, naar de andere kant hebben. Als er nu zandwoorden zijn die iets willen geven. want die staat natuurlijk niet iedere uh, zaterdag bij de FOMA. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dan zou ik zeggen, want dat, dat zie je gebeuren, dat mensen een actie doen. Hè. Ik, ik noem bijvoorbeeld als voorbeeld uh, onze bekende Zandvoortse mevrouw Minke Vermeulen... ...heeft in de Zandvoortse krant uh, drie weken geleden haar 80ste verjaardag aangekondigd... ...en heeft iedereen die uh, toch wat voor haar over zou willen hebben... Uh, ...opgeroepen om, uh, om uh, dat maar ter beschikking te stellen aan de Voedselbank. En uh, dat is ook in de krant. Uh, de, de uitslag van die actie is ook uh, in de krant uh, ja. uh, uh, uh, weergegeven ja. die, die verjaardag van Minke heeft uh, 2200 euro opgebracht en daar hebben wij dus boodschappen voor kunnen doen uh, het is zelfs zover uh, dat deden we al jaren maar altijd met mondjesmaat maar rond sint nicolaas uh, hebben wij ook oog op gezinnen in Zandvoort waar Sinterklaas waarschijnlijk aan voorbij gaat ja. dus wij hebben kans gezien om ...ook met de hulp van andere gevers om 15 zakken namens de Sint te vullen... ...en die bij gezinnen met kinderen waarvan we dachten dat wordt helemaal niets dit jaar, om dat aan te reiken. En op bijvoorbeeld op dit moment, dat doen we dan meer vanuit de diakonie van de Agatha op dit moment worden de laatste van ik geloof 62 kerstpakketten uh, rondgebracht in het dorp, wij hebben ook de middelen, financiële middelen aangereikt gekregen om uh, iets te doen voor mensen alleen of gezinnen waar uh, de kerst ook uh, minimaal gevierd zou worden, naar onze verwachting, dus wij hebben dozen gevuld met een beetje aardige dingen om de kerst wat op te vrolijken uh, en wij kwamen van de week tot ontdekking dat we 62 dozen klaar hadden en we hebben lijsten voor wel over de 100 mensen maar, ja. Uh, nou ja als het op is is het, is het ja, Op een gegeven moment moet je kiezen en dat, het, ja, dat klinkt misschien heel zuur maar... prioriteiten ook dan nog in die lijst? Ja kijk die worden aangemeld van mensen die zeggen denk eens aan die of denk eens aan die en dan, en dan bel je rond en dan zeg je iemand vindt dit vindt u dat ook en ja. uh, dan kom je nu, tot je een, een ranglijst. Van, uh, nou, die komen in aanmerking. Laten we dat maar doen. Dus uh, wij, wij zijn heel blij geweest met de actie van Minken. Ja, daar wou ik nog even naar terug. Ja. Want uh, het blijkt dat uh, Minken van de Meulen gevallen is. Ja. En uh, in het ziekenhuis geschoven wordt. En waarschijnlijk vandaag weer eruit komt. Misschien dat ze nog luistert. Ja. ja. Dan willen we willen er vanaf deze plek toch zeer zeker een voorspoedig herstel uh, toewensen. Ja. En we hopen dat ze weer zeer binnenkort in het dorp te zien is al wandelend of misschien wel... Uh, geduwd door Paul Ja, het is toch jammer dat je nou net je verjaardag viert En dat je nog ja. dit uh, moet overkomen en met Dus we wensen halen alle Ja, In ieder geval, uh, Mienke, vanaf deze plaats sterkte En we hopen je binnenkort weer te zien En dan kunnen we nu weer door naar de pakketjes Ja, naar de pakketjes. ja dus de pakketten zijn ook uitgedeeld Dus wat ons betreft uh, gaat nu de rust intreden Dus, dus jullie Kijken kunnen kerstfeest over... vieren nu Kijk over kerstfeest uh, Op het laatste moment zijn er altijd nog mensen die menen uh, ook nog iets te moeten doen. Dus uh, ik denk dat we het nu allemaal gehad hebben. Uh, dus. Maar ja, komt er nog een supermarktketen met 100 pakketten, en dan ga je die nog wel even wegbrengen, toch? En hebben we een magazijn om het, om het in op te slaan? Ik wou net zeggen, want jullie vragen dingen die niet aan bederf onderhevig zijn. Dus ja, je kan no makkelijk opslaan. De normale acties, wij vragen geen brood of groente of fruit. Dat nee. is moeilijk te vervoeren. Uh, wat die greenery levert, dat is mooi verpakt. Het zijn van die vacuüm uh, met peultjes en sla en uh, rode kool. En, ja. Maar van dat soort. Dat is, dat is ook goed te hanteren, netjes te staan. In kisten, dat kun je ook weer aan mensen aanreiken. We hebben hele grote koelcellen eh, bij het magazijn, dus dat, die nacht kunnen we dat heel goed bewaren en dat wordt op dinsdag uitgedeeld. Nee, dus het marcheert goed en we voorzien ook dat het, dat zegt iedereen, gelet op de economie, dat klantenbestand wel. Eens. ...helaas wel zal uitbreiden de komende periode. Maar ja, goed, die, wacht die verwachting die is, is, is, is zeker aanwezig bij een heleboel uh, vrijwilligersinstanties en hulporganisaties. Uh, hopelijk hebben we het met z'n allen mis. Maar dat uh, vrezen we toch wel. Uh, Paul, ontzettend bedankt voor je komst. Uh, het is weer een aantal stukjes verduidelijk. Mochten er mensen zijn die daarop in willen spelen op de voedselbank... Hmm. ...bij wie kunnen ze terecht? Bij welk telefoonnummer? Uh, voedselbank Haarlem. Voedselbank Haarlem. Neem contact op telefoonnummer staat in de gids... Ze staan ook op internet te zien. www.voedselbank.nl ja. Oké, okay, Paul, dankjewel. Paul, heel erg bedankt. Ja. Ondertussen zit Pieter Jouwstra klaar. Die wou ik even drie minuten de microfoon geven. Uh, en hij mag hier uh, gezellig komen aanschuiven. Pieter, hartelijk welkom. Het gaat niet over Oud-Zandvoort. Ja, ja, maar ik wil hem toch eerst even vragen. Hij is nu al uh, lang voorzitter Met van... Uh, Allereerst hele fein... Daar wil ik het over hebben. Uh, zeer gelukkig nieuwjaar. Pieter. En dat je goeds mag golven, volgens jij. Nou, als ik tegenover iemand zit die zo vals speelt dat die Handicap 52 hebt... Pieter Jouwstra, de duikboot van Zandvoort, bij deze. Pieter, even serieus. Uh, je bent al een aantal jaren uh, bezig als voorzitter van twee, twee jaar. Twee jaar. Uh, heb je nog wat leuks te vertellen over CFM? Wil je de medewerkers zijn, nog even... Dat zijn alleen maar leuke dingen. Okay. Als, we, als je ziet in twee jaar dat ze enorm gestegen zijn met een aantal medewerkers... dat er toch enthousiasme is. Uh, dat het weer als een team samenwerkt. En natuurlijk, er is af en toe wel eens iemand... Die die even buiten de boot valt. Maar het is nu toch in zijn algemeen een team dat opereert 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Vrijwilligers, hè? onbetaald. Ja, onbetaalde vrijwilligers. En zijn en dat vind ik zo knap. Uh, zijn er nog uh, dingen te verwachten in, uh, in de CFM? Uh, beeld, geluid? Ja, we gaan we uitbreiden. Ja, we gaan punt 1 gaan we werken naar een centrale redactie. Ja, ja. Punt 2, we willen de televisie meer kansen gaan geven. Dus meer televisieuitzendingen doen. Niet alleen circuit, maar ook andere zaken. Ja. Uh, en verder, ja, we moeten voorzichtig zijn met de centjes want zoveel geld is het niet dus uh, als er wat nieuws is dan moeten we dat versparen ja en wellicht naar een andere accommodatie toch nou kijk wordt word het te klein of op... nee het is een best mooie accommodatie maar de huur is zo hoog oké okay. en dat uit oogpunt daarvan we moeten ja. kijken naar iets anders alle financiële middelen moeten natuurlijk aangewend ja. worden ten liefste gunsten van de radio ja. en als de huur de huur hoog wordt dan moeten we daar naar kijken we bestaan al 21 jaar ja. hè, als radio ja het feest is al maar als je ziet wat een sprong we hebben gemaakt in de afgelopen jaren. Ja, dat Nog even kort, want uh, er wordt weer streng gekeken vanaf de regie achter ja, de... de zender daar. En terecht. Roy, en terecht, uh, want daar hebben we ook aan gewerkt. Hè? Aan strakkere regievoering en betere uh, uitzendingen. De volgende uitzending om 12 uur, Pieter Jouwstra en Hout Zandvoort. Waar gaat het over? Ik, ik heb straks Ted van der Leden uh, in de studio. En Ted is beeldend kunstenaar, is 80, woont aan de Zuidboulevard In het huis van jouw Bouwhuis in de Alklaasen. De mannen staan nog steeds voor de klas als beeldend kunstenaar en voor een school om les te geven de man heeft zo'n enorm verhaal over Oud-Zandvoort uitgaande van de kampiervereniging Helios maar ook zijn ervaringen, persoonlijke ervaringen in de oorlog en wat er allemaal is gebeurd daar wil hij graag over vertellen Goed, ja helemaal goed, uh, Maar de film die hij gemaakt heeft, tussen en Vloed heeft ja, hij gemaakt. gemaakt, 1971 is die nou nog ergens te krijgen, kan je dat boven water krijgen? Hij is pas weer boven water gekomen, de originele banden ja. Die lagen namelijk op de zolder van het gemeentehuis. En die worden nu weer gedigitaliseerd. En dan wordt het weer een verkoopitem uh, voor het genootschap oud nou, Dat lijkt me hè? heel interessant. We ja, bestaat, bestaat uit drie delen, die film. Uh, bijvoorbeeld uh, de strooper in de duinen. Uh, wat die man allemaal allemaal deed en hoe die dat deed. Uh, meegespeeld met mensen van het genootschap Oud-Zandvoort en de Wurf natuurlijk. Oké, okay. okay, Pieter, bedankt voor deze informatie. Wel uh, succes en hele fijne kerstdagen. Ja, natuurlijk. en bedankt voor jullie informatie. Ja, we gaan even afsluiten dit uur. Ja, dit uur sluiten we af uh, met uh, een liedje wat wij kennen als Komt alle tezamen. Alleen uh, Frank Sinatra noemt dat Edeste Videlis. Tot straks.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 De eerste bom ging af bij een bushalte in Saddar City waar zochtens veel arbeiders aankomen. Acht mensen werden...